Mark Hokker met het NOS-journaal. In Ede houden zo'n honderd mensen een protestmars... tegen het wangedrag van een groep jongeren van Marokkaanse afkomst. De meeste deelnemers zijn zelf ook Marokkaans. Ze willen laten zien dat ze afstand nemen van de probleemjongeren. De mars gaat van een moskee naar het winkelcentrum... dat de afgelopen dagen het middelpunt was van incidenten. In een wijk in Ede is het onrustig sinds het sluiten van een theehuis. Tientallen jongeren hebben sindsdien vernielingen aangericht... en autobranden gesticht.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 Alleen de Britten waren iets sneller. Ilse Paulis en Maike Het pakten eerder de titel in de lichte dubbel 2 dankzij een indrukwekkende eindsprint. Roel Braas en Mitchell Steenman grepen naast de titel in de 2-zonder. Ook zij hadden een sterke eindsprint, maar moesten uiteindelijk genoegen nemen met het brons. Elisabeth Werner won een bronzen medaille in de niet-Olympische lichte skif. Het weer het blijft zonnig, vannacht daalt de temperatuur naar rond de 13 graden. Morgen wordt het dan opnieuw zonnig en warm bij 23 tot 26 graden. Vanaf dinsdag komt er meer bewolking en kans op buien. Mogelijk ook met onweer. Het blijft wel warm met 20 tot 25 graden. Dit was het NOS... DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB... Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 2 kilometer tussen Diemen en Muiden. En richting Amsterdam staat 5 kilometer tussen Stroe en kloopert hoevelaken Op de A9 richting Alkmaar daar staat tussen Kloopert, Rotterdamplein en Beverwijk... 5 kilometer naar een ongeluk en er is één rijstok dicht. En op de A27 van Almere richting Utrecht... daar staat voor Kloopert Lunetten 3 kilometer. Die wordt veroorzaakt door een kapotte vrachtwagen. En ook daar is één rijstok dicht. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort...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 Uiteraard, uh, we, houden, ja, we proberen echt... Uh, we zitten in onze mobiele... alles staat aan, de teletext staat aan... Dus zodra er gescoord wordt in, in, in, bij Ajax... want de dat, dat PSV doet zijn morele plicht... en wint uh, gewoon... en uh, Ajax zal nog een doelpunt moeten maken... willen ze de landskampioen worden. Nou, zou dat eens een keer geen lukkige Ajax zijn vandaag? Ik heb geen idee. Nou, we houden <laughs> al, maar we gaan voor, gewoon verder. We hebben voor u het, het laatste uur natuurlijk ook nog een pitreport... Uh, met nieuws over Max Verstappen...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 Straight out of the Amsterdam, we keeping it live from the pistol. We've been by my side, we shine like a crystal Still it's hittin' you like a missile, That's party all night long it Ain't an issue, Dancing to the song, baby come on Get your free on, it's just jazz and jam, just jazz and jam Come on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 CFM Zandvoort. Je Die de Underdark Project. En de Summer Jam. Nou, alsof er niks gaande is bij de E-revisie... gaan we gewoon uh, het Formule 1 nieuws met je doornemen. ZFM, Race Radio, Pit Report. Wat er is natuurlijk weer voldoende te doen... Uh, rondom uh, Max Verstappen, Albert-Jan. Ja, het zal uh, niemand... Uh, de auto-liefhebbers, de uh, Formule 1-liefhebbers... niet zijn ontgaan dat Max... Uh, uh, de Red Bull uh, is overgestapt. En Daniel K Kwiat...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 komen er dit seizoen zeker aan. Nou, we zullen het zien volgende week zondag, twee uur... de Grand Prix van Spanje verreden in Barcelona. Ja, wat betreft de Eredivisie, de negentigste minuut... is inmiddels ingegaan van de ja. wedstrijd. Dus ja, nog een paar spannende minuten... en dan weten we wie de landskampioen gaat worden, Albert Jan. Uh, in Eindhoven zijn ze druk bezig met de podium aan het opbouwen. Ja, maar ja, er kan toch van alles <tieden> gebeuren. Solution is my queen, 'cause she stays strong. Yeah, yeah, she is Now, who makes it fun to spend your money? Who calls you honey Monster every day? Girls, girls, girls, girls, girls, girls. Well, the made a mother in Hollywood. for tea my gay Ja, we gaan dus even kijken naar de eredivisie. Er is één wedstrijd nog niet ten einde. En dat is de graadschap tegen Ajax. De rest is allemaal inmiddels ten einde. En ook die wedstrijd is afgelopen. nou Dus wat betekent dat? PSV uh, landskampioen. PSV is landskampioen geworden. Knap hoor, maar Ajax heeft het wel laten liggen. Hoor. Ja, ja, ja, jeetje. Het is gewoon 1-1 uh, geworden. Ongelooflijk.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 1-1 En dan Pexvolle tegen PSV, daar werd het 1-3 Feyenoord NEC 1-0 En dan FC Utrecht AZ, een mooie overwinning voor de Alkmaarders... waardoor ze Europees gaan voetballen 1-3 Dan SC Groningen thuis tegen Heracles Almelo 2-1 En dan FC Twente tegen Vitesse, gelijkspelletje 2-2 Ado Den Haag thuis tegen SC Heerenveen 1-1 Rode JC tegen Willem II, daar werd het 2-3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 Etsy, Rombly en Hemel en Aarde. Wat liet je me nou zien, Albert-Jan? Nou, ik kijk natuurlijk even op AT5... terwijl het feest in, in Zwolle wordt gevierd... met zowel PSV-fans als met uh, PEC-aanhangers. Ja, is wel mooi. Zo hoort het ook. Uh, hè, en ik net een berichtje kreeg dat de sfeer in Amsterdam centrum... toch wat grimmig begint te worden. Hier de officiële uh, verklaring van AT5. Ajax heeft in de 34e landstitel vandaag...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 Oké, okay. en hier is home van Dotan. Run past the rivers, run past all the light, feel it crashing and burn, till it all collides.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 Klopt, en dan gaan wij Formule 1 kijken. Kijk, wat ja, ja, ja, Max, ja. Max van Stappen nu te gaan doen. In de Red Bull. Ja, maar zaterdag zijn we er weer. Zo is het, zaterdag met op Zaterdag. Bedankt voor het luisteren. En een hele fijne zondagavond. Ondanks alles, hè, zou ik maar uh, voor de Ajaxide zeggen. Ja, maar goed, het leven gaat door. Ja, zo is het. En nog 4,1 kilometer te gaan in de Giro d'Italia. Met uh, nog een voorsprong van 33, 32 seconden. Van, uh, door Johan, de man uit Zuid-Afrika. Dus het zal uitlopen op een massasprint. Wij zeggen tot volgende week.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 Je moet altijd de curtain met een Give the audience a queen. Enjoy it. It's your last chance the so we'll always look on the bright side of death. I just Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.